8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Verkenner Henk Kamp gaat morgenochtend verder met de opdracht... die hij van de Tweede Kamer kreeg om de mogelijkheden... voor een nieuw kabinet te verkennen. Hij ontvangt eerst PvdA-leider Samson en dan VVD-voorman Rutte. Over Kamps' verdere programma is niets bekendgemaakt. Vrijdag sprak Kamp met alle fractieleiders. Duidelijk werd dat het merendeel van de adviezen... in de richting gaat van een poging... om een kabinet met VVD en PvdA te formeren.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 Volgens de premier van Libië hebben enkele buitenlandse al Qaeda sympathisanten de aanslag voorbereid op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Daarbij kwamen dinsdag vier Amerikanen om het leven... onder wie ambassadeur Stevens. Libië heeft ongeveer 50 mensen gearresteerd in verband met de aanslag... onder wie enkele buitenlanders. Op het moment van de aanslag werd bij het consulaat in Benghazi gedemonstreerd... tegen de Amerikaanse anti-islamfilm Innocence of Muslims. Het weer...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 De Voyager. Al sinds de jaren 70 vliegt het ruimteschip weg van planeet Aarde... met aan boord een foto van president Carter, want je weet maar nooit wie je tegenkomt. Maar waar is die Voyager? Volgens de laatste berichten bevindt hij zich op de grens van ons zonnestelsel. Maar waar is dat eigenlijk? Daar gaan we het straks over hebben. De mensen zijn toch zo raar, zwaar, dik degelijk hier. Ik zou liever magma zoeken en met al malle mensen praten. Vind je het niet opfrissend, een ander land? U hoorde een fragment van Johanna Westerdijk. De eerste vrouw die afstudeerde in Nederland was Aletta Jacobs. Dat staat in de geschiedenisboeken. Maar deze Nederlandse eerste vrouwelijke hoogleraar Johanna Westerdijk... die zijn we vergeten tot op heden. Want nu heeft Patricia Vaassen een biografie geschreven... over deze bijzondere vrouw. Het regent vaker in droge gebieden dan in vochtige gebieden. En dat is nou precies het omgekeerde van wat je zou verwachten. Aardwetenschapper Richard de is hier te gast... en hij viel zelf ook van zijn stoel van verbazing toen hij dit ontdekte. Een heel uur wetenschap dus. Ja, maar wat is dat eigenlijk, wetenschap? Als ik aan wetenschap denk denk ik, automatische universiteit. Eh. Wetenschap, dat is uh, goed mensen kunnen anders kijken dan van elkaar... Nou, wetenschap is natuurlijk ook uh, de onderzoek naar allerlei ziektes en, en, en de oplossing daarvoor. We zijn in staat om uh, mensen nieuw hart te geven als je hart niet goed gaat. Dat is ook wetenschap, hè? Um... <laughs> ja. Nee, dat weet ik niet. No. Nee. Wetenschap, dat is gewoon science fiction. Ja, yeah, het is leerzaam. <laughs> Wetenschap kan heel leerzaam zijn. We gaan het hebben over de strijd van de Nederlanders tegen het wassende water. Eerst maar even in de sfeer komen. Juist op het ogenblik dat ons land zich zo goed mogelijk hersteld had... van de grote schade die het in de oorlog op vele punten had geleden... heeft de natuur in al haar hevigheid van vele gedeelten van ons land... opnieuw een ruïne gemaakt. Aan de rand van de geteisterde gebieden werden op verschillende plaatsen opvangcentra voor de vluchtelingen ingericht. Telkens kwamen nieuwe groepen mensen met de schamele resten van hun bezittingen in de evacuatiecentra binnen van de gezichten van het Mierendeel, waarin de schrik en de doorstaande angsten... en het grote verdriet duidelijk af te lezen. Ja, de Nederlanders en het water. Dit was 1953, de grote watersnoodramp. Een beeld dat we ons allemaal helder voor de geest kunnen halen. Maar nu verkeren we in een overwinningsroes... zeggen onderzoeker Trudes Heems en Bouwkje Kothuis... Want we hebben gewonnen van het water en deze onderzoekers hebben zich verdiept... in de emotionele relatie die wij Nederlanders met het water hebben. Welkom uh, allebei. Dank met, met wie zal ik eens beginnen? Trudis Heems, Ja. welkom. We zitten in een overwinningsroes. Waar merk je dat aan? Nou, eigenlijk is dat ontstaan heel mooi. Wat je net hoorde, hè, die, die traumatische ramp uit 1953. Ja, toen hebben we met z'n allen besloten... dit mag nooit meer gebeuren. Dus toen zijn we enorm eensgezind gaan strijden... tegen het eh, ja, zeer gevaarlijke water. En dat hebben we zo goed gedaan met de deltawerken... dat we er langzamerhand van overtuigd zijn geraakt... dat we gewonnen hebben van het water. Dat wij de beste waterbeheerders ter wereld zijn. En eh, dat ons eigenlijk niets kan gebeuren. En dat noemen wij ook wel... Eh, ja, een soort discours van overwinning, hè? en dan krijg je een soort overwinningsroes. Dat gaat nooit meer gebeuren. Wij houden hier onze voeten wel droog. Is dat niet zo, Bouwkje Kothuis? Uh, nou, dat, dat uh, valt te bezien of dat niet zo is. Dat, dat, ik denk dat wij daar niets over kunnen zeggen. Maar uh, wat overheden zich realiseerden... zeker na uh, de oh, bijna overstromingen in 1993 en 1995... ik denk dat veel mensen zich dat nog wel herinneren... dat uh, de Maas en de Rijn heel hoog stonden. En er uh, was toen die enorme evacuatie. En eigenlijk overheden en experts realiseerden zich... dat een garantie, 100% garantie op veiligheid... die is helemaal niet te geven... En, uh, nou, in, in uh, begin 20ste eeuw, 21 e eeuw, kwam daar natuurlijk nog bij dat de tsunami in Zuidoost-Azië en New Orleans, uh, de grote overstromingen, de klimaatveranderingen, dreigingen en, en wat daar allemaal mee samenhing. Ja, dat maakte eigenlijk alles bij elkaar dat heel veel mensen zich toch gingen afvragen: van ja, zou dat ook hier kunnen gebeuren? En op het moment: uh, en, en de overheid ging toen een ander soort beleid maken. Dat noemden ze zelfs letterlijk anders omgaan met water sinds 2000. En het idee achter dat beleid beleid is dat niet alleen overheden en experts zich bewust zijn van dat je anders moet omgaan met water en dat je bewust moet zijn van de risico's, maar dat ook burgers dat moeten zijn. Maar zoals Truus net al vertelde, ja, vanuit het idee dat we gewonnen hebben van het water, zijn de meeste burgers daar eigenlijk helemaal niet zo van uh, overtuigd en ook helemaal niet meer bezig. Die vinden die, die, dat gaat eigenlijk aan Die het geloven voorbij. het allemaal wel. Ja, die geloven het allemaal wel. De, de, wij, wij noemen dat dan, er bestaat een soort mythe van droge voeten. Dat je, en ik denk dat de meeste mensen dat wel herkennen... als je het over, over waterveiligheid hebt of over overstromingsdreiging... dan weet iedereen eigenlijk wel dat we een heel groot gedeelte van ons land is onder zeeniveau. Maar uh, het gevoel dat het nooit meer zal gebeuren... en dat je nou echt, er is volgens mij niemand in Amsterdam... De, waar wij dan bijvoorbeeld op vijf meters onder, uh, onder NAP wonen... die zegt tegen zijn kinderen van... Uh, nou, zorg ervoor dat je wel goed weet waar naartoe, waar naartoe je moet evacueren wat gebeurt, hoor. We gaan uh, luisteren naar een fragment uit 1995. Uh, de, toen waren het de rivieren die ons... Uh, um, ja, fataal werden, klinkt ook weer zo dramatisch... maar die voor natte voeten zorgden. Ja. Um, laten we eerst luisteren naar het fragment. Nieuwe evacuatie van 100.000 mensen. Kok belooft Deltaplan Rivierengebied. De situatie in Limburg blijft kritiek. Ja, uit het NOS-journaal 1995. Waarom was dit toen zo'n omslagmoment in het denken vanuit de overheid... over uh, watersnood en hoe je de mensen moet voorlichten? Nou, Dit was natuurlijk eigenlijk het eerste moment dat men eigenlijk ging twijfelen. Hè, van, kunnen wij die garantie op waterveiligheid wel geven? Het, het gebeurde gewoon. En dat was toch eigenlijk een, een hele verrassing. Dat had niemand echt op gerekend. Hè. We, ook overheden en experts hadden het gevoel dat ze de situatie goed konden beheersen. En uh, nou ja, het was... Groot nieuws, de snelweg stond onder water, er werd gesurfd, er moesten mensen geëvacueerd worden. En de schok was ook heel groot. De verontwaardiging van de burger was gigantisch. Mensen dachten, ja, jullie zouden het regelen. Ja. Waar zijn jullie nou? Nou, dat was natuurlijk wat de, de jaren daarvoor ook steeds gecommuniceerd was en de manier waarop ook in al die jaren met water was omgegaan. Want in die periode was juist heel erg waar water zeg maar na de watersnoodramp in 53 heel erg de vijand was en werd ook gezien als een vijand. Was het in, in de jaren 70 werd het eigenlijk een vriend. Want we gingen leven met water, we gingen meebewegen met de rivieren. En de milieubeweging was ook ineens tegen dijken, want die wilden dan wel uh, de visjes sparen of de schelpdieren of de vogels... of, ja. of de vissers of wie er ook maar gebruikt. van En de mensen die is. achter de dijken wonen... die vonden het uitzicht uh, meestal belangrijker dan... Uh, althans, die vonden het uitzicht heel belangrijk. En, en eigenlijk vanuit die overwinningshoes... realiseerden zich eigenlijk helemaal niet meer... dat de uh, verlaging van normen, wat in die tijd echt langs de rivieren gebeurd is... Uh, dat dat misschien wel bepaalde risico's met zich mee zou brengen... die op de lange duur niet, uh, niet meer houdbaar zouden zijn. Tijd voor een campagne, kortom. Uh, het doel... Het doel van de campagne is om de Nederlanders bewust te maken... van het feit dat ze onder de zeespiegel leven en dat er risico's zijn. Ja. Waarom moeten de burgers zich daar eigenlijk bewust van zijn? Want je zou ook kunnen denken, nou ja, uh, jullie bouwen een dijk... en wij doen ons werk en er gebeurt niks en uh, nou, het is goed. Ja, er zijn twee redenen voor te noemen. Ten eerste dat overheden zich bewust waren... van dat zij niet alleen verantwoordelijk wilden zijn voor die waterveiligheid. Ze vonden dat de samenleving daar ook een deel van... aan moest kunnen bijdragen aan verantwoordelijkheid voor overstromingsdreiging en waterveiligheid. En het tweede was dat die nieuwe maatregelen... dat zijn hele ruimtelijke maatregelen. Dus dat is niet alleen een dijk, maar ze willen bijvoorbeeld veel meer ruimte voor water. En dan in een klein land als Nederland ja, kom je dan al heel snel uh, met allerlei mensen in aanraking... die daar bedrijven hebben en die daar wonen, en die dan ook mee willen praten. Dus eigenlijk uh, die ruimtelijke maatregelen maakten ook dat de samenleving... Ja, meer ruimte voor het water heet dat. Laten we beginnen bij het eerste. Verantwoordelijkheid van de Nederlanders. Wat voor verantwoordelijkheid heeft een gewone burger... als het gaat om het bestrijden van water. Nou, Dan moet je denk ik niet zozeer denken aan het bestrijden van water, maar je moet denken aan waterveiligheid. En als je het dan over waterveiligheid hebt, dan kan je, zeg maar, als je dan echt zegt van nou, de gewone burger, dan denken mensen, ja, moet ik dan een boot op zolder leggen? Nou, daar, dat, dat uh, is denk ik niet wat de overheid bedoelt. De overheid heeft het eigenlijk meer over, bijvoorbeeld dat je weet waar naartoe je kan evacueren als er wat gebeurt. Maar je kan het ook in een veel breder, of nou, en, uh, nog even, nog één voorbeeldje van een burger is, als je ergens woont in een gebied wat over te kan overstromen, dan zou je erover kunnen denken... leg ik hier nou een pakketvloer neer... of leg ik hier nou een stenen vloer neer... en op het moment dat er wat gebeurt, wie stel je daarvoor verantwoordelijk? Maar je kunt het eigenlijk veel breder trekken... want dat waterbewustzijn is niet alleen voor de gewone burger... maar ook de gewone burger in zijn werk. Want je kan je voorstellen als een architect een, uh, een ziekenhuis ontwerpt... dat je dan ervoor zorgt dat het eigenlijk vooraan in je gedachten zit... dat je dan niet in de kelder het noodaggregaatruimte hebt geplaatst... maar boven op, de, op, de, op, het, op het zoldergedeelte... Of als een, uh, een ingenieur die wegen bouwt, als hij dat dan ergens doet, wat zeg maar, door een dijkgebied gaat, dat je dan uh, zorgt dat de, de route zo gaat dat er niet uh, ergens een onderdoorgang is. Zodat op het moment dat er ergens een overstroming komt, dat eigenlijk het hele verkeer meteen helemaal vast staat. Maar dit um, is een dubbele boodschap vanuit de overheid. Want aan de ene kant zeggen ze, maak je geen zorgen, ga lekker slapen, wij zorgen voor een hele goede dijk. En aan de andere kant zeggen ze, ja, denk eraan, we zitten wel onder zeeniveau, dus, dus ja. neem je maatregelen. Nou, dat is eigenlijk inderdaad een hele verwarrende boodschap. Maar het was eigenlijk ook voor het eerst dat overheden publiekelijk gingen communiceren over waterveiligheid en de mogelijkheid van overstromingen. En wij hebben twee campagnes geanalyseerd. Nederland leeft met water, die uit uh, van, het ministerie, van het toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat kwam. En Denk vooruit, die werd Zeg maar, gezonden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee ik... campagnes waar ik me niets van kan herinneren. Nee. Want dan, dan zegt dat niet alles, maar. Uh, ik denk misschien dat heel veel luisteraars iets. zich daar niet veel van kunnen herinneren. Omdat uh, dat heeft weer een beetje te maken met die overwinningsroes. Als jij denkt dat het allemaal goed geregeld is, dan vallen die boodschappen jou helemaal niet op. Want je bent helemaal niet alert. Je bent er helemaal niet uh, mee bezig. Dus dan al die campagnes, en dat zijn er echt heel veel geweest. Televisie, radio, kranten. Ja, de meeste mensen hebben dat gewoon. Uh, niet gezien, niet opgevallen. Een andere die ik me kan herinneren, die die dat was uh, droge voeten en, uh, en lekker drinkwater of zoiets. Ja, dat is uh, inderdaad ook van de campagne Nederland leeft met water. En het is ook de boodschap die, uh, die de waterschappen altijd zeggen. De waterschappen zorgen voor droge voeten, veilig uh, water... en uh, voldoende en uh, gezond water. Um, en wat je eigenlijk ziet in al die campagnes, is dat, dat komt uit onze analyse... is dat eigenlijk al die campagnes zijn gebaseerd op het idee van risicobeheersing. Dat is steeds de onderliggende toon. Eigenlijk wordt er steeds gezegd... Uh, de overheden, de experts, wij beheersen het, het water en, uh, en alles wat daar omheen zit. Die merkwaardige statistieken van eens in de vier miljard jaar gebeurt zoiets of precies. zo. Precies. Ja. En, en dat is natuurlijk iets wat typisch verbonden is aan een uh, manier van denken hierover... als je vanuit risico's denkt. Want risico's is nou eenmaal kansmaal gevolg. En het gaat altijd over berekeningen. En dat zijn eigenlijk dingen waar je als burger inderdaad heel lastig je, uh, een beeld van kan vormen. Want precies maar hoe, wat moet je zegt, het, hoe moet je het dan wel doen? Want, want als je het niet vanuit risicoanalyse en risicovermijding moet doen... hoe moet je dan zo'n campagne opzetten? Nou, wij, eh, wij bieden dus ook een uitzicht eh, in ons onderzoek. En wij zeggen dan eigenlijk, in plaats van risicobeheersing... zou je veel meer moeten uitgaan van een boodschap... die gebaseerd is op acceptatie van kwetsbaarheid. Als we ons nou maar heel goed beseffen... dat we in een hele kwetsbare delta leven... met heel veel mensen en heel veel geïnvesteerd kapitaal... beneden zeeniveau, en we zijn ons dat heel erg bewust... dan zou dat misschien een heel mooi, wat wij dan een frame noemen... van een verhaal waarin we met z'n allen maatschappijbrede zorg voor waterveiligheid... Uh, gaan verankeren en sterker gaan maken. Kan een overheid dat? Want uh, overheden hebben altijd een soort roes van almachtigheid... waar het gaat om, om risico's. Of het dan gaat om terreur of, of mm -hmm. verkeersveiligheid. Vadertje staat zegt altijd voor ons te zorgen. Ja, nou nou, ja. Ik denk dat dat momenteel is, is. Natuurlijk, de verandering. Dat is in een verzorgingsstaat, is dat denk ik heel sterk het geval. Maar ik denk met de, de overgang die wij momenteel natuurlijk in, in veel, op veel meer beleidsterreinen hebben. Een, naar een participatiestaat. waarin van burgers eigenlijk steeds meer verwacht wordt. Dat is ook wat, wat op dit uh, terrein eigenlijk ook gebeurt. En uh, daarin zorgt vadertje staat helemaal niet altijd voor je. En uh, zijn er dus ook zeker dingen waar je steeds meer zelf voor moet zorgen. Maar op het moment dat de communicatie vanuit de overheid dan blijft gegrond op. Dat zij alles beheersen. Nederland is nog nooit zo veilig geweest. Dan zal die omslag heel moeilijk zijn. En wij... Uh, in ons onderzoek zeggen wij dus eigenlijk van nou, als je dus vanuit een andere grondslag daarnaar kijkt, meer vanuit een acceptatie van kwetsbaarheid, en als dat de basis is van je communicatie en van je discours en de manier waarop je daarmee omgaat, dan, dan heb je veel meer kans dat het blinde vertrouwen dat uh, mensen hebben in overheden en totaal geen angst voor water, dat die mythe, dan heb je dat de is aandacht. Een, precies, dat is een onderdeel van die mythe van droge voeten. Dat, daar is die mythe van droge voeten op gebaseerd. Zou en, dat ook kunnen gelden voor andere gebieden? Uh, Bieden, want de overheid bestookt ons met campagnes. Zou dit misschien ook kunnen gelden voor verkeersveiligheid, uh, terreurdreiging, noem het maar. Ja, we hebben die theorieën ontwikkeld en daar zijn angst en vertrouwen de belangrijkste mechanismen. Uh, in dit geval bij waterveiligheid gaat het om een soort blind vertrouwen in de overheid. Op andere beleidsterreinen zie je helemaal geen blind vertrouwen. Daar zie je al een soort uh, gezond, maar soms ook ongezond, wantrouwen richting de overheid. Dus vertrouwen speelt altijd een hele belangrijke rol. En in de omgang met dreiging, met gevaar... Euh, zullen angst en vertrouwen altijd een rol spelen. En dit, ja, daar kan de overheid dus ook wat mee op andere momenten. Dan blijft er nog één los eindje hangen. Want u zei wat mensen moeten doen in geval van een overstroming. Wat moet je vooral niet doen en wat moet je vooral wel doen als, als de dijk knapt? Nou, laten we ten eerste maar vanuit gaan dat de dijk niet knapt. Want uh, ik denk dat het vertrouwen in onze ingenieurs zeker gerechtvaardigd is. Maar, maar goed, het uh, kan gebeuren. Alles kan gebeuren. En we zitten toch verdomde laag. En we zitten verdomde laag. Althans, op veel uh, gebieden in Nederland uh, zitten we heel erg laag. Uh, en wat je dan uh, zeker niet moet doen, is in je auto stappen en wegrijden. Want uh, de, uh, nou ja, als er bij ons een klein sneeuwbuitje valt in Nederland... is dat natuurlijk al bijna onmogelijk. Maar, uh, ons, ons... Niet de auto nemen... Nee, dus maar je moet, ook niet de trein nemen nee, ik aan. Wij zeggen altijd, je moet niet horizontaal evacueren... maar verticaal evacueren. Je omhoog. Moet, je moet zorgen in je buurt ergens dat je een plek vindt waar je omhoog kan... en waarvan je de ergste storm kan afwachten. Dat lijkt me een heel zinnig advies. Nog een voorkeur voor een plek? Is er nog een, een plek te prefereren boven een ander? Ik denk, denk een goed hotel. Met vijf de suite. hotel. Een vijfsterro hotel, <laughs> hotel lijkt me prima. En een andere tip is zeker... laat ook meteen je bad vol lopen. Als, als je hoort dat het, uh, dat het gebeurt. Waarom? Dat er een kans is. Omdat uh, het eerste wat er namelijk gebeurt... is dat alle, alle leidingen... we hebben namelijk al onze leidingen in Nederland... prachtig door de grond getrokken. En uh, dat zijn de waterleidingen, de elektriciteitsleidingen... de gasleidingen. Dus dat betekent dat die hele infrastructuur... die gaat binnen de kortste keren... Zeker als het zoutwater is helemaal weg. En je hebt dus geen water meer. En dat is echt de eerste levensbehoefte die je hebt. Dus als je dan twee dagen moet bivakeren in je huis, dan is het heel fijn als je water hebt. Kortom, boek een uh, kamer op de bovenste etage van een 5-sterren hotel en laat daar het bad waarschijnlijk een bubbelbad <laughs> voorlopen. <laughs> Trudus Heemsen, bouwt je kothuis. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. <lacht> Ik heb het, Eureka. En Trudus Heems mag even blijven zitten, want we gaan verder met uh, de Labyrinth-hitparade van grote wetenschappelijke doorbraken. Vorige week sneuvelde de ontdekking dat de grote genetische variëteit van cassavewortels in Gabon te danken is aan het huwelijk. En die moest plaatsmaken voor. De afnemende kwaliteit van spermacellen bij oudere mannen. Want niet alleen oude eicellen van vrouwen, maar ook spermacellen van mannen... geven meer kans op afwijking bij nakomelingen. Dat wil niet zeggen dat mannen slechter zaad hebben. Het zwemt nog even goed, maar de genetische afwijkingen zijn flink toegenomen. Blijkt allemaal uit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Ja, het genomen ontrafelen van een soort die al lang niet meer op aarde is. Het is gelukt bij de Neandertalen. Voor het eerst hebben wetenschappers het genoom van die Neandertalen volledig in kaart gebracht. En dat is al gebeurd in 2010. Ja, daar is hij dan. De menopauze. De menopauze is voortaan goed te voorspellen met een menopauzevoorspeller. En die werkt op basis van het anti-Mullers hormoon. En dat kan je dan meten. En als je dan weet hoeveel er daarvan door het vrouwenlichaam raast. weet je ook of de menopauze al in de buurt is. Allemaal ontdekt in Utrecht door voortplantingsartsen al daar. We kunnen weer een beetje zien, althans, met een bril voor de blinden. Een netvliesprothese, rechtstreeks aangesloten op het menselijke brein. Allemaal ontwikkeld aan de Cornell University in New York. Werkt niet voor alle blinden, maar wel voor flinke groepen blinden... die dus voortaan weer gewoon kunnen kijken. Prachtige uitvinding. En we hebben ook nog de oermens. De vondst van de derde oermens dus. Mede door spit en graafwerk van onze eigen Nederlandse paleontoloog Fred Spoort. Trudus Heems, u mag er eentje uit flikkeren... en u mag er ook eentje uh, voor terug uh, ja. in de plaats doen. Wat doen we eerst? Afschieten? Eerst maar even afschieten. Ja, welke gaan we afschieten? Ik heb dat natuurlijk wel even overlegd met mijn collega. We zijn niet voor niets een duo. En we hebben besloten dat de oude vaders met de meer mutaties... Uh, hij staat er dus pas net in, maar dat hij ook meer mag vertrekken. Waarom? Nou, het sprak ons niet zo heel erg aan. Niet dat wij van plan zijn om oude vaders euh... in de hand te nemen. Ja. Maar um, ja, in ons gevoel uh, het ligt het misschien ook wel een beetje voor de hand. Als je ouder wordt, dat er wat gebreken kunnen ontstaan en dat dat erg erfelijk is. Het is natuurlijk fantastisch onderzoek, daar gaat het niet om en ook heel belangrijk. Maar wij vonden hem toch de minst aansprekende. Dus, uh... Nou, het is aan jullie en als jullie dat zou willen, dan schieten we die bij deze af. Nou ja, ben ik heel benieuwd wat, wat, wat er voor ja. terugkomt. Jullie hebben dat ook samen gedaan? Het dus ja. is een co-productie? Okay. Het is weer een co-productie. En uh, het heet Licht op natuur. En het is een uh, onderzoek naar de gevolgen van nachtelijk kunstlicht... op natuurlijke omgeving. Het is iets wat uh, André Kuipers vanuit de ruimte al zag... Hè? Bijna nergens is het meer donker eh, in de westerse wereld. En eh, er is nu een onderzoek dat heet... effecten van kunstlicht op flora en fauna in Nederland. En je moet dan denken aan dingen als nachtvlinders... die worden aangetrokken door bepaalde soorten lantarenlicht en sommige soorten vleermuizen die dan juist komen fourageren daar en hebben soorten die dat niet doen dan bijvoorbeeld minder te eten... en wordt daardoor het begin van een lange natuurlijke keten verstoord. Daar gaat het onderzoek over. En Het onderzoek is interessant omdat het een samenwerking is... tussen wetenschappers van onder andere de Universiteit Wageningen... en het Nederlands Instituut voor Ecologie... maar dat ook bedrijven zoals NAM en Philips daaraan meedoen... en ook een aantal belangrijke maatschappelijke organisaties... zoals de Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging. En Dat maakt het een heel interdisciplinair en aansprekend onderzoek. Nou, die staat er dus in. Wij gaan een fragmentje bij het licht bedenken. Wordt ook nog een hele opgave. Trude Heems en Bouwkje Kothuis van onderzoeksbureau Waterworks. Dank jullie wel. Graag gedaan. Hè. U luistert naar Labyrinth Radio. Straks horen we alles over het bijzondere karakter van de eerste Nederlandse vrouwelijke hoogleraar. Maar nu eerst. Is hij nou wel of niet het zonnestelsel uit? Het gaat over ruimteverkenner Voyager 1. Wetenschappers zijn er al jaren mee bezig. En volgens de laatste berichten bevindt het apparaat zich in een grensgebied... van ons zonnestelsel en kan het dus allemaal niet zo lang meer duren. Maar wat is dat nou eigenlijk, de grens van ons zonnestelsel? En wanneer ben je erin en wanneer ben je er nou uit? Sterrenkundige en zondekenner John Heijsen van Esron legt het allemaal uit. De Voyagers, dat zijn de twee, die ja, Voyager 1 en 2, die zijn 35 jaar geleden gelanceerd. Met de bedoeling om de, de buitenkant van het planetensysteem te bekijken. Ze gingen richting Jupiter, kregen een tik mee van Jupiter, konden toen naar Saturnus, kregen een tik mee en konden toen op weg naar Neptunus en Uranus. En en daar zijn ze dus geweest, daar zijn ze voor ontworpen. Maar nu schieten ze door. Nu zijn ze op weg naar uh, de interplanetaire ruimte, de ruimte tussen de sterren. En dat is eigenlijk voor het eerst dat een uh, instrument... wat door de mens gemaakt is, zo ver weg in de ruimte gekomen is. Ze schieten dus met een enorme snelheid het, uh, het, het zonnestelsel uit... En daar waren, dat was natuurlijk wel uh, op gerekend. En er zijn een paar uh, instrumenten, eenvoudige instrumenten aan boord... die dan meten wat, uh, in wat voor omgeving ze zich bevinden. En het materiaal, het gas waarin de voyager beweegt... is afkomstig van de zon. Je kan die prachtige plaatjes van zo'n zo kokende gasbol bijna... Hè? daar komt uh, enorme explosies op voor... en dan schiet er een enorme hoeveelheid materie... De ruimte in. En die passeert de aarde. Geeft hier dan het, uh, het poolicht. Het noordenlicht, onder andere. Maar dat schiet verder. Sleept magneetvelden met zich mee. En dat gaat met een snelheid van 600, 700 kilometer per seconde. Gaat dat de ruimte in. Maar het, het verbreidt zich. Het wordt uh, minder dicht. En op een gegeven moment uh, neemt die snelheid af. En op een gegeven moment dan botst dat met de interstellaire materie. En dat is het punt waar je de Voyagers nu zitten. En die overgang, die rand van de heliosfeer naar de interstellaire ruimte... Die is, daar weten we eigenlijk relatief weinig van. En de resultaten van de Voyager heeft ons al behoorlijk verrast in de afgelopen jaren. Dat, uh, dat het er toch anders uitziet dan wij denken. Het hele beeld is helemaal niet zo simpel als uh, één gebied met zonnewind... één grens en dan interstellaire materie. Het, het blijkt dat, daar, dat het een zeer turbulent gebied is... Dat de, en dat komt omdat de zon, de zonnewind die sleept magneetvelden mee. Helemaal naar de rand van, uh, van het uh, zonnestelsel toe. En dat geeft turbulentie op het moment dat dat botst met de interstellaire materie. En, en dat zijn dus uh, hele uitgestrekte gebieden waarbij plotseling het even anders is. En dan even later toch weer uh, de omstandigheden vergelijkbaar zijn met de rest van uh, het gebied van de zonnewind. En dat zien we nu ook. Hè. Je ziet de Voyager, die zie je de, de ruimte, die, die helio-pauze naderen. Ja, die, die, die, dat schild, het helioschild. En dat zien we aan het toenemen van de kosmische straling. Sinds een paar maanden geleden eh, neemt die kosmische straling, die hoogenergetische kosmische straling, die van buiten komt. Die, die afkomstig zijn van verre sterren, die ooit daar ontploft zijn. Eh, en dat neemt eh, dramatisch toe. Ja, dat gebied, we weten het niet precies. Hè. We willen het graag weten, hoe, hoe dik dat is. Het kan, het kan eigenlijk nog jaren duren voordat het er echt doorheen is. Zijn uiteindelijke baan zal, net zoals de zon... een, een baan rond het centrum van onze melkweg zijn. Hè. De, de zon en zijn nabuursterren nou, die draaien in een baantje... in een zogenaamde galactisch jaar. Een periode van, met een, een omloopstijd van 100 miljoen jaar. En... Uh, en dat, dat zal dit ding ook gaan doen. Dus die, net als alle andere sterren trekt hij nu zijn baantje in de melkweg. En dat zal hij eeuwig blijven doen, ja. Dat is wel, wel grappig en opmerkelijk. U hoorde sterrenkundige John Heijsen in een verhaal gemaakt door Frederik Melman. U luistert naar Labyrinth Radio. We gaan het straks hebben over wat er met je gebeurt als je in een zwart gat valt. Maar nu eerst. Wij moeten nooit vergeten dat een schimmel een levend wezen is als elk ander en dat een eentonig bestaan hem kan fnuiken. Van een saai en eentonig leven gaat zelfs een schimmel dood. Ja, en van een saai leven hield ze zeker niet. Johanna Westerdijk, Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar. Een bijzondere vrouw in heel veel opzichten. Volgende week verschijnt de eerste biografie over Westerdijk. En vanavond hier te gast, de auteur van die biografie... wetenschapshistoricus Patricia Vase, welkom. Dank je. Ze had een, een, een levensmotto, dat vond ik, vond ik een mooi levensmotto. Laten we daarmee beginnen. Hoe luidde dat ook alweer? Werken en feesten vormt schone geesten. Ja, mooi toch? Werken en feesten vormt schone geesten. Eerste vrouwelijke hoogleraar, um, ja, op zich denk je, nou ja, god, er is een eerste van, van alles. Ja. Was dat de reden om deze biografie te schrijven of nee. was er een andere? Nee, het is een fascinerend verhaal. En uh, het is fijn dat ze de eerste was, want daarmee krijg je deuren open van, uh, van uitgeverijen die er dan wel oren naar hebben. Maar de, de belangrijkste reden om het te schrijven was het fascinerende verhaal van, van Johanna Westerdijk. Een wetenschapper die, die, die, ja, dit is dan een mooie titel, de eerste vrouwelijke hoogleraar, maar meestal onthoud je iemand aan de hand van die ene grote ontdekking. Ja. Ja. Maar bij haar ja. is die er eigenlijk niet. Nee. Hoe kan dat? Wetenschap in het interbellum, zelfs hoogleraar. En een hoogleraar in het interbellum had als primaire taak toch gewoon uh, lesgeven aan de universiteit, studenten opleiden, ze wetenschap bijbrengen. En um, een, een beetje een zij-effect. Veel hoogleraren deden graag onderzoek en, en haalden daar goede resultaten mee. Maar primair leiden ze studenten op. Dat heeft Westerdijk dus ook bij uitstek gedaan. 56 promovendi onder wie 26 vrouwen. En ze, leefde ze... Van, uh, ze leefde van 1883 tot 1961. Uh, haar ja. voornaamste werkende leven was dus tussen de Twee Wereldoorlogen in dat ja. interbellum. Ja. Um, ja. Het is vooral een, een vrouw die wel een erfenis heeft gehad in Nederland... als het gaat over, over schimmels. Ja, ze Zijn was de behalve, sporen van haar werk nog steeds zichtbaar? Ja, ja, ja, Ze was behalve dus hoogleraar in Utrecht, ook hoogleraar in Amsterdam. Eigenlijk door de studenten uit Amsterdam afgedwongen. Die waren het beu om steeds naar, naar Utrecht te moeten voor haar colleges. En daarnaast was ze nog twee keer directrice... van twee particuliere instellingen. De ene is het uh, plantziektekundig laboratorium. Dat bestaat niet meer... En het andere was het Centraal Bureau voor Schimmelcultures. Dat heeft zij eigenlijk uh, uh, onder haar hoede genomen in 1907. Op verzoek van de hoogleraar Botanie Wendt uit Utrecht. Dat heeft zij in een periode van 40 jaar enorm groot gemaakt. Van 700 schimmelstammetjes in het begin tot zo'n 8000 toen ze afscheid nam. Dat instituut bestaat nog steeds, valt onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Staat nu in Utrecht. En is nog steeds een van wereld, de werelds grootste schimmelinstituten. En het, het, het bijzondere van zo'n schimmelinstituut is dat het... Um, iedereen vindt schimmels vies. Hij blijft, ga weg, die wil ik niet. Maar bij haar zijn ze welkom. Ze krijgen een buisje om in te leven. Ze krijgen eten, ze krijgen verzorging. Ze worden gecultiveerd in Rijncultuur. Hoe meer, hoe beter. Ze krijgen een naam, ze krijgen een positie. En ze zijn ter beschikking voor de hele wereld... die iets over schimmels wil weten. Dat principe, uh, dat is het nog steeds. Zij hield echt van de schimmel. Ja. Maar ze wilde heel graag geen plantendokter worden. Ze wilde niet iemand zijn dat je met je schurftige aardappel... of je, of je, of je, nee, je bibberende begonia daar binnenkwam. Of met je kiepzieke tulpen, ja. Ze wilde uh, uh, geen plantendokter zijn. Ze wilde het onderzoek doen op grond waarvan je kon begrijpen wat een plantenziekte was, wat de oorzaak was. En van heel veel plantenziektes zijn schimmels de oorzaak. Dus dat kwam even mooi uit, dat ze ook die hele schimmelverzameling onder haar hoede had. Dus van bijna elke ziekte kon ze laten onderzoeken wie de veroorzaker was. En of het echt de oorzaak was, of dat het misschien een gevolg was... van een toch al wat kwijnende plant, die dan door een schimmel wordt afgebroken. Uh, het, haar hart lag natuurlijk bij het onderzoek van... het de, de, de oorzaak van de schimmel. En als ze een bijdrage kon leveren aan de bestrijding, dan liet ze dat niet na. Maar Er staat in het, in het boek ook een hoofdstuk over de IP-ziekte waar ze haar naam mee gevestigd heeft. En daaruit blijkt hoe ongelooflijk veel management het vergt om een ziekte te bestrijden. Het is niet genoeg om te weten wie de oorzaak is. Maar om hem te bestrijden moet je alle gemeentelijke overheden laten samenwerken. En je moet... Inspecteurs, inspecteurs op, op pad sturen om, om zieke bomen te identificeren. En je moet uh, een, een mechanisme hebben, ook voor, voor schadeloosstelling van mijn part, om zieke bomen te laten rooien en te laten verbranden. Dat is een managementprobleem, primair en niet echt een wetenschappelijk. En haar hartlog, en, en als directrice gaf ze daar leiding aan, dat onderzoek naar die oorzaak. Hoe komt dat, dat iemand gefascineerd raakt door schimmels? Tegenwoordig weten we wat je er allemaal mee kan doen. En tegenwoordig weten we hoe enorm belangrijk schimmels zijn... in, in allerlei facetten van ons leven, van yoghurt tot medicijnen. Precies. Maar toen ja. was dat nog niet zo bekend. Hoe raakte nee. zij dan toch gefascineerd door de schimmel? Gaandeweg. Um, ze kreeg het verzoek van Wendt, die was in zijn jonge jaren in Indië geweest... had daar een paar schimmels verzameld. Um, ze kreeg die schimmels onder haar hoede... En ze is zich in die schimmels gaan, gaan verdiepen. En, en gaandeweg is ze daar ontzettend van gaan houden. En heeft ze het belang ervan ingezien? Het, het is bijna net als water, zou ik aan de overkant willen zeggen. Schimmels zijn zo ongelooflijk centraal in de natuur. Ze ruimen alles op. Ze zijn de producent van ongelooflijk veel levensmiddelen. Ze maken mensen ziek, maar ze kunnen mensen ook beter maken. En het is op dat snijvlak van, um, ja, van, van maatschappelijk belang, zou je nu zeggen... En, en wetenschappelijke interesse en een onontgonnen gebied... waar ze dus haar slag heeft kunnen slaan. Schimmels stonden altijd bekend als, als uh, parasieten, als uh, uh, luiaards. Ze hadden niet eens een eigen groep. En zij heeft het echt over te eten geven... en of ze wel goed te eten krijgen en of ze ja. het wel comfortabel hebben... en of ja. de, de schimmels zich niet vervelen inmiddels. Ja, ja. Ze wordt dan uh, ja. Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar. Luister even naar een fragment. Dat waren twee buitengewoon prachtige tijdingen die u mij zond. Ik had nooit gedacht dat u mij zo'n deftige titel zou verlenen. Ik keek ervan op. Het is nu maar te hopen dat de minister ja en aan me zegt. Nou, dit is dus een, een brief aan... Wendt, hoogleraar Botanie in Utrecht... als ze gehoord heeft dat, hij, dat ze wordt voorgedragen als uh, hoogleraar. Er gaat een, een, een verhaal altijd te ronden over een uh, meneer de Vries... Uh, ja. plantenkundige te Amsterdam... Ja. die daar zo ontzettend furieus over was dat zij het zo goed deed... dat hij haar proefjes saboteerde... Ja. En dan zou zij zich verstopt hebben in het laboratorium... om hem te ja. betrappen op het, op ja. het vernachtelen van de troepjes. Ja, een, een van de mooiste mythes uit de wetenschap, vind ik het. Zij, zij, zij studeerde in Amsterdam eh, voor haar acte K4, de onderwijsakte. Ze mocht officieel geen student zijn, daarvoor had ze te weinig vooropleiding. Ze volgde colleges bij Hugo de Vries. Die was destijds een van de beroemdste en bekendste botanici van Nederland... En het, het, het verhaal wil dat hij een pestdekel had aan vrouwen op college... en dat hij dus uh, s'nachts steeds haar proefjes liet mislukken. Of overdag, haar, of wanneer weet ik veel, hij liet ze mislukken. En dat zij zich s'nachts liet insluiten op zijn lab... en dat ze hem toen betrapt heeft. Um, en dat hij toen tegen haar zei, nu je me betrapt hebt... Uh, mag je morgen uh, tentamen komen doen en dan ben ik van je af. Het is een verhaal wat al... Uh, een jaar of 30, 40 uh, rondzoomt in de wetenschap. Veel mensen kennen het. Opland heeft er een mooie cartoon over gemaakt, ergens in de jaren 80. Maar het kan natuurlijk eigenlijk niet op waarheid berusten. Want om te beginnen mocht ze helemaal geen tentamen doen bij de Vries... want ze was geen student... Je kunt je afvragen hoe vaak ze s'nachts daar in dat laboratorium onder die tafel gelegen moet hebben om de hoogleraar te betrappen. Ze was een jaar of 18, ze kon zo niet hele nachten van huis blijven, ze woonde nog thuis. Dus het is een beetje een apocryf verhaal. Maar um, uh, dat Hugo de Vries ook zo'n enorme pesthekel aan vrouwen had, dat wil ik ook graag betwijfelen. Want volgens mij had hij niet per se een hekel aan vrouwen, maar had hij een hekel aan luie studenten. En uh, als, mensen, als mensen niet echt hun best deden en zich helemaal aan die wetenschap wilden overgeven, dan had hij er al gauw genoeg van. Dus het is gewoon helemaal niet waar. Nou, het ik, mooi verhaal. Ik, ik, vind maar... het, ik vind het een vreemd verhaal. Ik blijf ze, het een vreemd verhaal. Ze werd dus uh, hoogleraar zonder al te veel weerstand. Dan richt ze dat bureau voor schimmelcultures op. En dan nee, dat, komt had er... al, dat had ze al. Dat had ze al. En dan uiteindelijk wordt dat ja, de grootste collectie ter wereld van schimmels. En dan wordt het oorlog. En dan ineens in de oorlog, want daar heeft nooit iemand het over... dat vond ik een interessant aspect aan het boek... blijken schimmels een cruciale rol te spelen in het winnen van die oorlog. Ja. Ja. Dat hoor je nooit. Waarom waren schimmels ineens zo belangrijk? Omdat uh, penicilliumschimmels de grondstof zijn voor penicilline. En met penicilline kun je levens redden. En dat is in de oorlog heel belangrijk dat je soldaten kan oplappen en weer terugsturen naar het front. En voor de Amerikanen was, kwam daarbij... dat er nogal wat soldaten bezweken aan uh, geslachtsziekten in Noord-Afrika. En daar werkte penicilline ook tegen. Dus tijdens de oorlog is, op, uh, uh, is in het Anglo-Amerikaanse onderzoek in Amerika... een fanate zoektocht begonnen naar penicilline. En uh, dat hebben die, die, die, die veldslag hebben de Amerikanen dus ook gewonnen... Want Rond 1944 hadden ze zo ontzettend veel penicilline... dat ze die idee aandurfden. En de Duitsers maar, wilden dat ook heel graag? op het continent zocht men ook naar penicilline. De berichten kwamen mondjesmaat door. En Westerdijk had met haar schimmelcollectie... de belangrijkste grondstof voor de zoektocht naar penicilline in huis. Heel veel penicilliumsoorten. Dus ze kreeg van alle landen uit Europa verzoeken om penicilliumstammen. En ze had vrij snel in de gaten dat er dus een zoektocht gaande was naar penicilline, ook op het continent. En ze kreeg ook dat verzoek uit Duitsland... stuur ons wat penicilliumstammen van die en die, uh, die, en die soort. Dat heeft ze gedaan. Zij verkocht die schimmels aan iedereen. Dat was uh, een manier om haar collectie in leven te houden. Want met de opbrengsten kon ze dan meer die schimmels verzorgen. En dat is haar na de oorlog wel aangevreven, dat zij dus de grondstof heeft geleverd. voor een mogelijk levensreddend medicijn. Maar ze heeft uh, zelf altijd gezegd dat ze niet de beste schimmels heeft gegeven. Ja, maar dat kun je niet meer controleren. Dus, nee. dus dat blijft een los eindje. Maar ja. ja, het zou wel passen bij haar karakter. Ja, dat wel. Een opstandige vrouw, helemaal ja. niet iemand van de autoriteiten. Dus niet. Nee. niet geloofwaardig dat nee. die zomaar aan de Duitsers zou maar leven. Maar ook een vrouw die vond dat wetenschap open moet staan voor iedereen. Dat als je een ideologie in haar leven kunt ontdekken, dan is het. Het maakt niet uit of je man bent, of vrouw, of zwart of blank, of Hindoestaan, of eh, liberaal of katholiek. In de wetenschap moet iedereen zijn werk kunnen doen. Daar heb ik ook die toga voor. Die verhult alle, voor alle uiterlijke vormen. En dat principe heeft ze zover uh, consequent doorgedreven eigenlijk, dat de ironie natuurlijk wil... dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog ook een NSB'er op haar lab rondliep. En uh, die heeft haar het leven wel zuur gemaakt. Om. Dus ze moest daarin voorzichtig optreden. Ja. Het boek heet Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Patricia Vassen, dank voor uw komst en succes met uh, het boek. Dank je wel. En uh, we gaan zo meteen hebben over dat het vaker regent in droge gebieden... dan in natte gebieden. Precies wat je niet zou verwachten. Maar nu eerst. Wetenschap in één minuut. Soms zit ik wel eens te kijken naar uh, uitslagen van onderzoek... en naar patronen van hersenactiviteit die eruit zien als een soort plaatje van Rorschach... Uh, een soort inktvlek, maar dan in verschillende kleurtjes. En soms ben je dagenlang bezig met het uh, doen van dit soort analyses... en staar je je blind op dit soort patronen op een computerscherm. En als je dat iets te lang doet, dan uh, heb ik al eens de ervaring gehad... dat je uh, rust probeert te zoeken s'avonds... en bijvoorbeeld uh, uh, op een strand gaat liggen en naar de wolken kijkt. En het enige wat je nog ziet zijn die patronen van hersenactiviteit in de wolken. Je ziet als het ware gewoon die patronen, dat je denkt van hey, ik herken dat en dat gebiedje wat actief wordt in die wolk daar. En uh, dan is het tijd om even van, uh, van werk te switchen en wat anders te gaan doen. De Michiel van Elk, psycholoog en neurowetenschapper... in een bijdrage van Gerda Bosman. Tijd voor de luisteraar. Heeft u een vraag in uw hoofd, iets, een kwestie? Het kan van alles zijn. Wij kunnen helpen bij het zoeken naar een antwoord. U kunt het ons mailen, labirintradio.nl. Nick leon welkom. Twaalf jaar oud, in de brugklas. En uh, een prangende vraag, wat, wat is de vraag? Um, wat er gebeurt als je in een zwart gat wordt gezogen? Dat gaat je nooit gebeuren, toch? Maar als. We gaan eens dus, uh, kijken of we daar antwoord op kunnen vinden. Simon Portugies-Zwart, sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, wat gebeurt er als je in een zwart gat wordt gezogen? Het is overigens Universiteit Leiden. Oh ja, inmiddels Universiteit Leiden, dat is waar ja. <laughs> ja, dat is een uh, goede vraag. Uh, er zijn, uh, als je in een zwart gat wordt gezogen, er zijn er natuurlijk eigenlijk twee, uh, twee oplossingen voor dit uh, probleem. Je kan in een, uh, in een baan om het zwarte gat terechtkomen. En dan word je er natuurlijk nooit in gezogen. Net zo goed als dat de zon nooit uh, en de aarde nooit op elkaar uh, botsen. Maar als je echt gewoon uh, radieel in het zwarte gat valt... Dan, uh, dan ziet het er niet zo best voor je uit. Want dan word je helemaal uit elkaar getrokken als een soort spaghetti sliert. En je valt in brokjes uit elkaar. En die brokjes zullen stuk voor stuk op, uh, op het zwarte gat terechtkomen. Misschien uh, ben je er wat jong voor, maar in uh, 1993 of in 1994... Toen uh, viel de komeet Shoemaker-Levy 9 op Jupiter. En die was ook helemaal uit elkaar getrokken. Dat was eigenlijk net zoiets. Dan is Jupiter natuurlijk geen zwart gat. Maar die komeet die was uh, door de aantrekkingskracht van de planeet uit, uh, in brokjes uit elkaar getrokken. En als een soort grote sliert van klontjes was die uh, op, de, op Jupiter terechtgekomen. En die explosies daarvan die zijn nog heel lang zichtbaar geweest op het uh, oppervlak van Jupiter. In de atmosfeer van Jupiter. Dus als jij uh, op een zwart gat terechtkomt... dan word je helemaal in kleine stukjes uit elkaar getrokken. Het is niet zo heel smakelijk misschien. Uh, en die stukjes die vallen allemaal stuk voor stuk op dat zwarte gat. En als ze dat doen, maken ze ongelooflijke explosies. Want het, het, je, je, ja, je materiaal, hè, je, het spul waar je uit bestaat... dat wordt versneld tot de lichtsnelheid. En tegen de tijd dat het dus op het... Het zwarte gat komt. Het zwarte gat heeft natuurlijk geen vast oppervlak, maar je verdwijnt zeg maar, in het zwarte gat. Dus eigenlijk verdwijn je als het ware ja, in, in, in het niets. Uh, maar net voordat dat gebeurt, bereikt je lichaam, of het stukje van je lichaam wat daar dan aankomt, de lichtsnelheid en zal het uh, straling gaan uitzenden. Je zal dus uh, eigenlijk een röntgenbron worden. Je gaat licht geven. Je ja, gaat licht geven, ja. ja. Dat is wel een mooi einde, toch? Licht geven. Ja, het is eigenlijk wel een mooi einde, ja. ja dat het stukje daarvoor dat je helemaal uit elkaar getrokken wordt is wat minder aantrekkelijk. Hoe lang, word je dan? Tot, hoe lang kan een mens worden indien helemaal uit elkaar getrokken? Ja, dat hangt een beetje vanaf van ver het hele proces begonnen is. Maar je kan wel, wel een paar miljoen kilometer lang worden. Eén mens kan een paar miljoen kilometer lang worden. Hoezo? Nou ja, je wordt helemaal uit elkaar, uh, in, in kleine stukjes uit elkaar getrokken. Kijk maar eens naar, op internet misschien naar foto's van, uh, van Comet Shoemaker Levy 9. Dan kan je zien hoe dat uh, er een beetje uitziet dan. En als je er net niet helemaal invalt, dus je, je staat op de rand van een zwart gat en, en dan word je net niet erin gezogen? Nou ja, een zwart gat heeft natuurlijk niet echt een rand als zodanig. Niet iets waar je op kan staan. Er is natuurlijk een, uh, een zwart gat is niet anders dan een, uh, dan een zeg maar uitgedoofde ster. maar uh, uh, die zo zwaar is dat uh, aan het oppervlak zelfs licht niet meer kan ontsnappen. Maar dat, dat heeft natuurlijk niet echt een oppervlak. Het heeft wat we noemen een gebeurtenishorizon... waar uh, uh, uh, op dat moment de ontsnappingssnelheid gelijk is aan de lichtsnelheid. Dus er kan geen informatie uitkomen. Er kan alleen maar informatie inkomen. Dus je kan er niet echt op staan. Je kan alleen maar in het zwarte gat terechtkomen. en Dan is het uh, einde verhaal. Of, uh, of je kan er naartoe gaan. En er dan heel lang omheen blijven cirkelen? Of op... Je kan er heel lang omheen blijven cirkelen natuurlijk. Ja, dat, dat, is, dat is zeker mogelijk. De aarde die, die draait al 4 miljard jaar om de zon heen. Je kan natuurlijk best 4 miljard jaar... om zijn zwart gat blijven, blijven banjeren. Simon Portugies zwart van de Universiteit Leiden, dank je wel. Jong, pas dus op, hè. Niet in een zwart gat uh, vallen. <lacht> was, was de antwoord op je vraag bevredigend? Uh, ja. Ik had op het forum waar ik deze vraag had gesteld... had ik er niet heel erg goed antwoord opgekregen. Dat was nog niet zo, zo erg dat ik het snapte, zeg maar. Veel met formules en zo. Maar dit is, uh, dit is goed te behappen, toch? Ja. Als u ook een vraag heeft, luisteraar labyrinthradio.nl. In droge gebieden regent het vaker dan in natte gebieden. U hoort het goed. Precies wat je, nou ja, als je een beetje verstand hebt, toch niet zou vermoeden. En toch stond het deze week te lezen in het tijdschrift Nature. Opgezag van aardwetenschapper Richard Jeu, Die hier nu aanwezig is. Welkom. Weet ja. u het zeker? Klopt het wel? Ja, ja het klopt wel. We hebben het zeg maar, uitgezocht met, met allerlei nieuwe, nieuwe observaties. En uh, daar blijkt het inderdaad uit dat uh, regen een voorkeur heeft voor, uh, voor droge gebieden. Maar uh, je moet dan wel kijken naar een bepaalde schaal. Dus we hebben naar de schaal van, uh, van klimaatmodellen gekeken. Dus we hebben eigenlijk gebiedjes, we hebben de aarde in allerlei kleine stukjes opgeknipt van 100 bij 100 kilometer. En in zo'n gebiedje van ongeveer 100 bij 100 kilometer uh, blijkt regen een voorkeur te hebben voor uh, droge gebieden. Was dat wat u verwachtte te vinden? Of, of heeft het u zelf ook verrast? Het, uh, ja, we hebben het in samenwerking gedaan met, uh, met een groep Engelse wetenschappers... en uh, een Oostenrijkse wetenschapper en een Franse wetenschapster. En eigenlijk hadden we het niet echt verwacht. En wat ons eigenlijk het grootste, uh, de, onze de grootste verbazing gaf... was dat in de observaties het precies tegenovergestelde was... dan wat we in de klimaatmodellen vonden. En dat was ons ook, voor ons ook de reden om het naar Nature te sturen... Want in de klimaatmodellen stond gewoon wat je zou verwachten. Natte gebieden veel regen, droge gebieden weinig regen. En, en jullie dachten, ja, het blijkt dus allemaal anders te zitten. Eerst even naar de, de bevindingen. Nederland, daar regent het vaker dan in Spanje. Dat blijft gewoon hetzelfde, toch? Dat blijft in principe wel hetzelfde. Ja, hoewel er in Spanje natuurlijk ook wel gebieden zijn... waar het meer, uh, meer regent dan, uh, dan in Nederland. Maar, uh, zeg maar de klimaatzones en alles, dat blijft op zich allemaal het, hetzelfde. Waar wij hebben gekeken is eigenlijk naar de regen die in de namiddag valt... Dus, uh, en dan met name eigenlijk de omwisbuien die je, die je vindt in de, in de semiaride gebieden. En die blijken echt een, een voorkeur te hebben voor, uh, voor meer, uh, om uit te regelen voor meer voor drogere gebieden. Hoe kan dat? Hoe werkt het principe? Uh, het principe werkt eigenlijk als volgt. Um, de zon die geeft een hoeveelheid uh, energie. En uh, de bodemvocht, die, zeg maar de vocht die je in de grond hebt, die zorgt eigenlijk voor de verdeling van de energie. Als de vocht heel nat is, gaat er heel veel energie uh, gebruikt voor verdamping. En een klein onderdeel wordt er dan gebruikt um, om de lucht op te warmen. Als er iets heel erg droog is... dan um, wordt er dus minder energie gebruikt voor, uh, voor verdamping... en meer energie gebruikt voor, uh, zeg maar, om, de, om, de, om de lucht op te warmen. Kortom, in, in, in vochtige uh, gebieden um, gaat, gaat het gewoon het water de grond in... en in droge gebieden, omdat het zo warm is, verdampt er meer... en valt er dus ook meer regen. Uh, dat, dat, dat is één onderdeel. Maar wat, wat we nu hebben gezien is met name in die hele droge gebieden... Dat uh, je, als je dus een, een stukje hebt wat, wat droger is dan, dan de omgeving. Uh, die zorgt er eigenlijk voor dat de lucht warmer wordt dan eigenlijk normaal. En die zorgt er eigenlijk voor dat doordat de lucht warmer wordt, wordt uh, krijg je een sterkere gradiënt. En krijg je eigenlijk een soort, dan wordt de regenwolk uh, meer getriggerd. Dus dan krijg je meer, uh, zeg maar, lucht die, die omhoog, omhoog stroomt. En daardoor krijg je dus een sterkere wolkenvorming, waardoor het uit kan, kan gaan regenen in de namiddag. Jullie hebben dit allemaal op basis van uh, satellietbeelden... En, en, en belangrijke overzichten van data van, van decennia uitgezocht. En nu zei u van ja, eerder uh, dachten we dat het andersom was... en dat hadden we ook in alle klimaatmodellen meegenomen. Wat voor gevolgen heeft het dat dit toch vrij fundamentele onderdeeltje anders zit? Um, dit kan best wel wat gevolgen hebben, want uh, zeg maar de observaties die wij hebben gezien lijkt het als de natuur meer in balans is. Dus als er, als er zeg maar bepaalde vochtcondities zijn... Heeft, blijkt dat regen meer een voorkeur heeft voor die drogere gebieden. En die droge gebieden worden dan weer wat natter. En dan, dan de volgende dag, als het dan weer regent... kiest hij misschien weer een ander gebied uit. Um, bij de klimaatmodellen uh, ziet het naar uit dat het dus inderdaad op de nattere gebieden blijft regenen en de droge gebieden droog blijft. Dus het kan als je dat op een lange termijn zeg maar, probeert te modelleren, dan kan het zijn dat dus droge gebieden steeds droger worden en nattere gebieden steeds droger. Dus je voorspellingen, bijvoorbeeld voor woestijning of voor gebieden die natter worden, kan dan misschien helemaal niet, niet waar zijn. Want er komt een klimaatverandering aan. Dan nou, proberen wetenschappers in kaart te brengen wat voor gevolgen dat heeft. Een van de dingen waar iedereen het altijd over heeft... is wat als de permafrost gaat, gaat smelten, dat soort dingen. Of wat als de, de ijskappen op land, als die, als die ook nog gaan, gaan verdampen. Mm -hmm. Als zoiets simpels als regen al niet goed in het model zit... hoe, hoe kan de rest dan nog kloppen? Um... Ja, met, met klimaatmodellen en eigenlijk voorspellingen maken met klimaatmodellen, dat is ontzettend lastig. En uh, elke keer leren we er een stapje bij. En wat we nu zien is dat we met, uh, met die nieuwe satellietgegevens die er nu zijn, hebben we één klein onderdeeltje um, beter onder de loep kunnen nemen, namelijk de voorkeur voor regen. Als we dat soort dingen aanpakken, dan wordt onze voorspellingen misschien weer wat realistischer. En zo zijn er op allerlei andere vlakken... ik ben geen expert in permafrost of dat soort, dat soort zaken... maar op al die andere vlakken zijn wetenschappers bezig. Dus ik heb wel het, zeg maar, het, een goed gevoel erover... dat we dat langzaam steeds beter in de vingers kunnen krijgen. Maar je mocht maar klimaatwetenschapper zijn... want we hebben te maken met de zee, met de zeestromen... met de wind, met, met uh, regen, met zonneschijn, zonnewinden. Als je al die variabelen in één model moet vatten... dat lijkt me niet te doen... Nee, daarom is het ook een prachtig beroep <laughs> om al die dingen te koppelen. En uh, dat is een enorme uitdaging. En ik denk dat, uh, dat ook niet één wetenschapper dat doet. Dat zijn natuurlijk hele, hele, hele clubs bij elkaar. En iedereen doet een klein onderdeel daarvan. En uh, wat je nu ook wel ziet is dat steeds meer mensen met verschillende disciplines gaat samenwerken. Wat je in het verleden had, was dus inderdaad veel eh, meteorologen... die een onderdeel deden en de klimaatmensen die een onderdeel deden. En bijvoorbeeld ook de hydrologen. Dus mensen die zeg maar, de waterhuishouding onderzochten. En wat je nu ziet, is dat daar veel meer samensmelting tussen komt. Dus al die mensen steeds meer gaan samenwerken. Dus nou, heeft het, nou heeft het ook hele concrete gevolgen, want op basis van klimaatvoorspellingen proberen we ook in de praktijk bepaalde dingen af te raden of te ontraden. Mm -hmm. We hadden het al eerder over de, de Nederlandse dijken en, en uh, het, het beleid daaromheen. Zijn er nou al dingen geweest in uw onderzoek waarvan u heel praktisch kon zeggen, nou doe dit nou maar niet, leg daar nou maar geen stuwdam aan of, uh, of misschien moet die weg daar nou niet komen? Nee. Zo concreet kan ik niet iets opnoemen, maar wat ik wel kan zeggen is bijvoorbeeld wat we nu met dit onderzoek hebben uitgezocht, is dat we ook wel moeten nadenken over bijvoorbeeld als we uh, steeds meer gaan irrigeren. We hebben natuurlijk een uh, hoeveelheid mensen op aarde en dat worden er steeds meer. Dus we hebben steeds meer voedsel nodig en voor voedsel wordt dus ook heel veel geïrrigeerd. En wat nu blijkt uit dit onderzoek is dat als je inderdaad je, je, je, je bodemgesteldheid heeft dus invloed op regen. Dat is iets wat we denk ik ook uh, moeten gaan realiseren. En dat is een onderdeel uh, wat nog niet erg belicht is. En ik denk dat dat iets is wat in de toekomst uh, meer naar voren moet komen. Voorheen waren we altijd bang voor verwoestijning. Maar als ik, als ik dit hoor, denk ik, hoe, hoe kan het dat er nog woestijnen zijn? Als het in droge gebieden meer regent? Uh, dat... Kijk, woestijnen zijn er omdat het ook in bepaalde klimaatzones is en allerlei andere processen natuurlijk ook een rol spelen. En wij hebben ons natuurlijk op één klein onderdeel daarvan gericht. En we hebben eigenlijk met name gekeken naar regen in de Namiddag. Hoe, hoe, die, hoe die zich gedraagt. Dus als je nu kijkt naar bijvoorbeeld naar verwoestijning, dat, ja, dat heeft te maken met, ja, met, met, met een, een groot aantal zaken. Dus, dus zeg maar hoe het klimaat is, op welke positie het op de aarde zit... hoe de zeestromen zijn, hoe de aanvoer is van vocht, et cetera, et cetera. Dus dat is toch veel complex. Wat wordt de volgende stap? Want dit, dit lijkt me een goudmijn van data, die satellietbeelden. Uh, ja, we zijn nu bezig om die, die satellietdata zeg maar, en naar tijdseries te kijken. We hebben nu heel veel satellietdata. Want er is eigenlijk vanaf de jaren zestig al... Uh, zijn we bezig met satellieten in de ruimte te schieten. Dus we hebben eigenlijk al een hele lange film van de aarde. En die zijn we nu zeg maar, aan het maken. Zorgen dat al die beelden netjes kloppen met elkaar. En we kunnen nu ongeveer dertig jaar... van de waterhuishouding van de aarde in beeld krijgen... En daar zijn we nu heel erg naar aan het kijken... van welke gebieden worden nu droger, welke gebieden worden nu natter en waarom. Richard Tschou, aardwetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, dank. En dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen te vinden via de website w24.nl. Vragen of opmerkingen Labyrintradio@vbro.nl. Volgende week zondag zijn we er weer zelfde zender, zelfde tijd, dus tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het journaal daarna Holland Doc Radio en daarin verhalen over stoppende rokers en een thuisroeister. Ik wens u nog een hele fijne avond you Argos bestaat 20 jaar. Een affaire dan wel enige misère. Welke uitzending vond u de beste? Een van de programma's over gifgas in containers. Nee, nee, nee, hier bevindt zich geen gas. Maar wat, wat ruiken we dan, meneer Velman? Ik ruik een beetje in paniek. Over misstanden in de zorg. De chirurg Haas schoot nietjes in het been van een patiënt... om te controleren of de patiënt voldoende verdoofd was. Of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 Managementboek.nl, Gewoon meer. Vanavond in KRO Brandpunt. De patiënt als proefkonijn. Huisartsen waarschuwen voor gevaarlijke medicijnen. En de daverende klap van de verkiezingen. Komt het CDA het dramatische verlies ooit nog te boven? Dat en meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien. Bij de KRO op Nederland 2. Wapens zorgen alleen maar voor ellende. Heb je al eens gezien wat die walgelijke clusterbommen aanrichten?